Dit is even de jong met het NOS-journaal. De export naar Oost-Europa is de afgelopen tien jaar verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van ING. Inmiddels gaat meer dan 8% van de Nederlandse producten naar Oost-Europa. In 2001 was dat nog maar 4%. Vooral de machinebouw en de transportmiddelenindustrie zijn verantwoordelijk voor de groei. De belangrijkste bestemmingen in Oost-Europa zijn Polen en Rusland. Polen is tegenwoordig in omvang de achtste exportpartner van Nederland. Volgens ING zal de uitvoer naar Oost-Europa de komende de jaren verder groeien.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 De autobranche heeft veel last van de teruglopende economie. De autoverkoop daalde vorige maand met 10% ten opzichte van februari 2011. Dat blijkt uit cijfers van de brancheorganisaties Rai en Bovag. In februari werden iets meer dan 44.000 auto's verkocht tegen 49.000 een jaar geleden. De organisaties denken dat er ook de rest van het jaar minder auto's zullen worden verkocht.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 Op 38 zometeen de man die ooit een vriendin had die Rihanna heette. We zijn nieuw binnenkomer op plek 38. beginnen onderaan bij 40. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Shorts van Dam.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 Enige echte leadsing van Fortune, die bedaagt de veelbelovende titel Turn Up the Music. En hiermee keert Chris Brown weer terug naar de inmiddels zo vertrouwde Electro Dance Sound, waarmee hij eerder al een monster hit wist te scoren. Producer is afkomstig van het Duo de Underdog, dat fantastisch werk aflevert. Van een energieke kus, dan uh, val je zo weer in een smoothie RB-achtige bridge. Want wel van alles zit er in die plaat. Zelfs Chris Brown komt nog uh, terug, de, uh, dansvloer op.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 Punt 9. ...artiesten naam natuurlijk Avicii en Levels. En met die plaats staat hij alweer 17 weken in de zak van 33 naar 37. En de mannen van de Far East Movements die zijn weer terug... ...want na het geflopte single Yellow brengen ze nu de nieuwe single uit Live My Life. De Aziatische kwartet heeft nu gekozen voor hitgevoelige elementen bij elkaar. Een van die elementen is natuurlijk de producer Red One... ...en die andere die heet Justin Bieber...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 drive me crack. Hell yeah, dirty bass. No, no matter where we be at VIP or in the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 Was het denk ik toen gewoon nog te koud. En nu met de linten voor de deur is het eindelijk tijd om deze plaat naar buiten te brengen. En krijg je zin in de samenwerking van de frans canadese pop-punk band en de Somalische rapper Caneen. The Summer Paradise is de weinig aan de verveelding overlatende titel van dit hartverwarmende en huidbruinende staaltje pop rock. Weet het materiaal om winters lekker weg te dromen over zomerstemperaturen, die bestaat er niet.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 Het will rain. In 14 week zakken het van 25 naar 28.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 lies I've told Deze week voor Snow Hall in the end Vier weken lang staan ze nu in de lijst ze gaan omhoog van 26 naar 24 Daarvoor Alicia Reid en de Jump Smokers Alone Again Ook vier weken in de lijst, omhoog van 29 naar 25 Het is alweer Bijna vier uur, wat gaan we naar vieren doen? Nou dan gaan we op weg naar de nummer 1 van Europa En welke plaat dat is, dat hoor je dan even Voor de klok van 5. 23, die heb ik nu voor je klaarstaan Het is uh, Lily and en I Follow Rivers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 Sleekily, I Follow Rivers staat twee weken in de lijst, dus gaat hem omhoog van 30 naar 23. 22 is 10 plaatsen verliezen in de 12e week voor Chini Tampa en Esther Love Suicide. play met Charlie Brown staat die, uh, 13 weken in de lijst en zakte 5 plaatsen van uh, 16 naar 21. Edgeran en, Ed en zijn Legemaus, dat is de nummer 20 van deze week, 14 weken in de lijst en uh, zakkend van 18 naar 20. Tot het nieuws van 4 uur gaan we nog een klein stukje doen dan van de nummer 19. Gauthier en de Easy way out. 12 weken lang staat hij met die plaat in de last en hij zakt van de 13 naar plek nummer 19.